Levi van Eck met het nos Journaal. De man die zijn moeder 2,5 jaar verstopt in een zelfgebouwde kist is in hoge beroep veroordeeld tot 10 maanden cel. Eerder kreeg hij 6 maanden cel opgelegd. Volgens het Hof in Den Bosch verstopte hij zijn moeder in zijn ouderlijk huis en kreeg hij daardoor het pensioen en de AOW van de vrouw ruim 70.000 euro. Van de 10 maanden cel zijn er 5 voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 40.000 euro. De president van de rechtbank Noord-Nederland legt haar functie per direct neer. Maria van de op zegt terug te treden vanwege een gebrek aan vertrouwen onder het personeel. De laatste tijd kwamen berichten naar buiten over een angstcultuur bij de rechtbank. Rechters zouden geklaagd hebben over autoritair gedrag van leidinggevenden. Van de Schepop wordt voorlopig opgevolgd door Albert Ploeger, die bestuurslid was bij de rechtbank Noord-Nederland. Hij wil dat er een onderzoek komt naar de problemen. Nabestaanden en betrokkenen willen een nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Ze hebben aangifte gedaan tegen een aantal ministeries, de gemeente, de politie en het openbaar ministerie. Volgens hen werden onderzoeksresultaten gemanipuleerd en probeerde de overheid zichzelf uit de wind te houden. Bij de vuurwerkramp in mei 2000 vielen 23 doden. Een hele woonwijk werd verwoest. Op het platteland wordt per inwoner meer huishoudelijk afval ingezameld dan in de stad. Dat kan per jaar wel 170 kilo schelen, meldt het CBS. Op de Wadden en aan de Zeeuwse kust wordt het meeste huishoudelijke afval opgehaald. Maar dat komt mede door de toeristen. Onder meer bij het groente-, fruit- en tuinafval zijn de verschillen groot. In stedelijk gebied wordt, werd vorig jaar per persoon gemiddeld 29 kilo GFT opgehaald. Op het platteland was dat 138 kilo. Het weer vandaag, een enkele bui, maar ook zon. Het wordt 12 graden. Vannacht zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen wordt het zo goed als droog en weer een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Fielen staan er nog op de A1 richting Amersfoort bij Hilversum. 8 kilometer, kost je 10 minuten. Een aanrijding op de A2, den bos richting Amsterdam. Daardoor staat het tussen Oude Rijn en Breukelen 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant, richting Den Bosch, tussen Breukelen en Utrecht nog 3 kilometer met zo'n 10 minuten op het hout. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen.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 Hallo. De, en Fred, dat je toch weer fris en fruitig hier bent uh, na dat gezellige zangavond van gisteravond uh, die we hebben gehad bij uh, Het Wapen. Ja, nee, ik was er ook inderdaad. Dankjewel, dankjewel. Ik doe mijn best. Oh, je bent daarna nog naar de, Het Wapen geweest? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Laat worden. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik maak het nooit zo laat worden. Nee, ik ben een verstandig meisje geworden. Ja, zangavond, ja. ja. Helemaal leuk. Bij het krieken van de Aam. hè? Ja.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 Ah. Hij brengt er wel eens naar de, de, de school toe, of waar het is dan in Beverswijk geloof ik. In Beverswijk? Ja, in de microfoon Ja, zo, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja die microfoon die heeft toch wel een kleine functie hier. Ja, maar inderdaad. Dus ja. Maar maar dat, uh, vandaar dat we dus uh, daaraan gekomen zijn. En zij is zeer bekend. Zij is, uh, ja, zij is een, een Nederlandse harpiste. En er werd op vierjarige leeftijd al geraakt door de klank van de harp. Ja. Nou, het zit er nog steeds in. En uh, zij ja. volgt studies en dergelijke en geeft ook uh, geeft lessen. lessen. Ja. Ja. Ik kan me herinneren dat wij bij het Nieuwjaarsconcert ja. ook een harpiste hebben gehad, ooit. Een uh, jong meisje? Een jong meisje, dat klopt. Ja. Was, wie was dat? Nieuwjaars. was Sarah. Die heet ook Sarah. Ja. Ja. Ja. Dat zou zo kunnen. We hebben nog ja. een andere Sarah ook. Ja, we ja, hebben we twee keer. Sarah's. <laughs> ja. ja. Ik kan me herinneren dat dat echt heel erg mooi klonk Ja, absoluut. Die kerk heeft natuurlijk een prachtige akoestiek. En een harp is natuurlijk ook een instrument die dat nodig heeft. Die ruimte nodig heeft om mooi geluid te creëren. Het geeft ook wel wat volume. En zeker drie harpen bij elkaar. Dus we verwachten dat het heel mooi wordt. je bent er ook bij hoor. Absoluut. Ja, je bent er ook bij. Ja, natuurlijk ben ik er wel. Nou, zo hebben we nog wel wat hulptroepen Wat heb je nog meer als hulptroep Nou, twee kinderen op de piano. Oh. Oh. Uh, nou, wat heet kinderen? 14 en 12 inmiddels. Dat ja. is uh, Bo Starnburg, 12 jaar. En Sarah Kok, 14 jaar. Die uh, ook al wat nummers van ons gaan begeleiden. En zelf wat spelen. Nou, dan hebben we nog een van de leden van het mannenkoor. Die, uh, die op, op één lied uh, op een trom begeleidt. Een djembe. Hallo? Ja, daar hebben we een bepaald ritme voor nodig. En dat, uh, nou, die, die leeft zich dan uit op de trom.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 je weet het maar nooit. Met, met begeleiding, nee, nee, nee. Je nee. Weet, oh, dat ja, zou kunnen zo er zo nog gebeuren. verrassende ja, dingen ja, gebeuren. Zijn is niet alles is bekend wat er gaat uh, gebeuren. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, nee Niet zo alles is bekend, is er is een verrassing bij hè? Ja, Ja, ja, ja. ja. Inderdaad. een verrassing ja, tot ja, nu ja, Leuk. Ja, absoluut. Maar Iep, als ik nou uh, even kijk naar jullie website, dan staan ja. alle leden daarop. Maar dat zijn er nogal wat. <laughs>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 Ja, Ga nou ook. eens mee met iemand. Ga nou eens met een, een, een, ja. een vriend van je mee of met een broer van je mee. Ik heb in de tijd dat ik uh, drie broers op het koor zitten, nou die had ik meegenomen. En nou, er is gelukkig nog eentje is er over. Die, uh, die zingt nog steeds. Die andere die, uh, die, uh, die is er dan afgegaan. Maar zo moet je het doen. Ja. Meenemen en proef nou die sfeer eens, eens even. Hoe gezellig het Ga nou eens even en de ja, gezelligheid. Het is gewoon een gezellige groep. Ja. En ja, we zingen tot ja, allerlei verschillende liederen ja, in verschillende ja, talen. Als je het repertoire en, en, ook. Ze nou, dus kunnen alles van, van muziek aflezen, de teksten staan erop. Dus, dat, dus gewoon in alle rust kunnen ze dat leren. Ja, ik maar het is ook vooral. Nee, maar dat nee, maar hoeft Ik ook niet. niet, maar ik zing wel. Nee, want er zijn heel <laughs> veel Nederlandse liedjes die je kent, hè, die kun je zo ja. meezingen. Noem wat, Droomland of zo, kun je zo meezingen. Weet je misschien niet precies de tekst, maar de melodie wel.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 Als je een eerste noot krijgt op het papier... Ja, en ja. je ziet dat hij een bepaalde uh, lijn maakt... dan weet je dat je een toontje hoger moet. Ja, en, weet toon, je, dat, ja, dat is wat ja. je doet. Of ja. dat er een pauze in zit. Nou, Dat kan iedereen leren. Ja, ook al absoluut. kun je geen noten lezen. Ja, dus voor de luisteraars die nu luisteren... die denken van nou, dat lijkt me toch wel leuk. Dan ja, ja, ja. zijn ze welkom ja. bij het ja Dan laat ze naar het concert komen... Het en dan versgelen. spreek je iemand ja. aan daar van ja, het koor... Ja, ja.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 Niemand. Nobody. <laughs> maar ondanks dat komen er toch steeds nieuwe leden bij. Ja, We hebben nog steeds 40 leden. Ja. En als je vanuit gaat, een mannenkoor 40 leden in een, in een plaats waar ja, 7000 mensen wonen. Niet slecht, Alleen. niet eens. Ja. Nou ja, maar goed. Maar, maar inclusief alle kinderen.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 Nee. Wel gemengde koren, maar geen mannen. Wel gemengde koren, dames en heren. Maar goed, jullie gemengde... hebben op dinsdagavond ja. uh, uh, repetitie, jullie ja. Ja. in de blauwe tram. Yes. Ik weet uit betrouwbare bron dat dat altijd heel gezellig is, en uh, ik, ik weet ook dat er uh, regelmatig iemand jarig is, en dan wordt er gezellig getrakteerd op bitterballen. Ja, ja, ja, ja. Dat heb ik ook begrepen. Dus er... we, doen, we doen er van alles aan. Ja. Feestelijk, toegesoren. Feestelijk toegesoren. Ja, Want het is, het is vooral een, een, gezellige, een gezellige club. Ja, en, dat, dus... en dat moet het ook zijn. Gewoon de ja, moet er plezier van de avond zijn. uit ja, waarbij ja. waar, waar ja. je zingt. Dat, dat staat voorop. Ja. Ja. En, uh, het, het is niet een heel streng koor waarbij uh, stemijzen worden gesteld. Dat, dat uh,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 Dat yeah. is het laatste wat je kunt doen. <laughs> nee, toen ik erop ja, kwam. Ja. Twintig de jaar geleden ik, uh, Was ik eerst het noor. En ja, op een gegeven moment zakte ik af. Ah, mijn ja, tweede Noor oh, no zingen. En op laatste zat ik bij de Bassen. Bij de bassen. ja. Nou, ik denk dat ik ook bij de Bassen terecht zou Jij komen. ja hebt ook mee. een prachtige, mooie, zware stem. Ga ja. je ja. zelf ja. als ja. tenor goed mee kunnen? Ik, ik, ik heb ook als tenor gezongen. De, de oude ja, ja. ja, Ambo-koor, wat het toen oh, opgespunt. Ja, ja, ja, ja, ja. daar, ja. daar, daar ben ik toen bij gaan zingen. Omdat ik dacht, van ja weet je dat heeft dan zo'n stoffig imago. Ik laat zien dat het helemaal niet waar is. Nee. Dus toen zat ik inderdaad bij de tenoren. En het waren voornamelijk waren dat mannen. Nou, dat was een supergezellige groep.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 dat die kinderen die, dat, dat, dat, dat be, ons begeleiden met ja. de piano, jongen, dat vinden ze prachtig, man. Ja. Je geeft de jeugd toch een, een beetje ook de toekomst. Poes, ja, hè? ja dat, is, dat is prachtig. En, dat dat en, dat ook en te doen. zowel de beide jonge pianisten als het uh, harp trio spelen ook zelf nog solo een stukje. Voor de afwisseling. Ja. Nou, hartstikke goed. En nou, nog een keer de datum: uh, 3 november zondag. 3 november, dus dat en, is volgende week zondag, yes, volgend weekend. Yes. En ja. de kerk gaat open om 2 uur. Ja. En om half 3 beginnen we. En, en je kunt kaarten kopen nu nog. Nog steeds bij Tromp. Maar je kunt bij de ingang ook nog betalen. Bij de ingang ook, dus ja. dat jou. is dan en verder. Bij en, Bruna. Bij Bruna. En, Bruna, en bij Boekhallen Bruna. En de notenwinkel van Zandvoort. zandvoort. Uh, ja, bij Hans Noot is het... Nou, heel veel succes en ik zeg ja, tot 2 wel. november, want ik uh, ben er uiteraard, uh, ben ik erbij. Ja, ik ja, is. Nog even toegevoegd aan het hele verhaal. Even, jullie hebben natuurlijk een website, ja. heel makkelijk te onthouden. Ja. Zandvoortsmannenkoor.nl Juist. Ja. En daarop staat alle informatie en ook heeft ja. ook contacten voor mocht er toch iemand zijn die denkt van nou, nou je kan zo, daar wil ik mee zingen. N, dat is juist het grappige op die website ook. Ze kunnen rechtstreeks met mij communiceren. Ja, dat is een mooie. Zo een mailtje sturen naar de secretaris. Daar, daar is die, die, die, die nieuwe knaap ook afgekomen. Die ja. heeft mij een mailtje gestuurd via de website. Nou, die zag geen uh, stoffige website, maar een leuke Een leuke, frisse website. Je website. Website, ja, nou, ja. Ja. moet goed bijhouden ook. Op, en iedereen is altijd welkom uh, die een keertje wil luisteren van nou, wat, wat, wat is het? Is het wat, voor mij. Ja. Gewoon dinsdagavond. 8 uur. Eerst even aan de bar. Bij Appie. Ja. En daarna kopje koffie. dan. Ja, en en want Appie gaat weg. Ik. Ja. ja. Ja. Appie gaat weg. Nou, ja. daar gaan we het nog wel over. Ja, daar ja. hebben jullie straks nog wel een keer over. Ja, dat ja. denk ik ook Oké. Okay. Nou, dankjewel ja. voor jullie komst. Ja, en ja, erg nou graag, graag tot de volgende keer. Wij gaan luisteren naar Davina Michel. Skyward. Ah, die. Ah, daar We'll disagree. There's.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 Of een uur vooruit, ik weet het nooit. Weet jij het? Uh, de tijd gaat vooruit, want als je ja, teruggaat, precies. kan je niet Ja, dan zou het langer uh, licht blijven, van, nee. de nee. zon. Precies. Goed. Nou, de.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 En het orkest, dat, dat, is, een, uh, ja, dat, dat is wat. Dat Dan is moet wel toch wat. Je moet eens nadenken dat 50 jaar geleden was dit gewoon ondenkbaar: hè? dat er ja. een orkest op Dat de muziek een in een kerk zou. Uh, ja, iets, iets uh, commercieels. En, en, en de akoestiek is zo mooi. Ja. Op 23 november is er Zandvoort 500 race op het circuitpark, uiteraard. En op 24 november de Troje Trilogy. De toneel- en zang.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 Uh, dan moet ik even zeggen, voor mij is het Secret van uh, Orchestra Nervous in the Dark. En dat ja. heeft alles te maken met het onderwerp. Het ja, is namelijk geheim en dat gaan we zo openmaken. Ja, dat horen we.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 en heb ik even zitten te kijken want ik had zoiets dus van ja nou word ik gecorrigeerd en ik heb iets gezegd wat hier klopt nou, je hebt 19... dat ook gevonden bij de libellen, de site van ja, de, de, de, de, de libellen dat is wel een, heel bijzonder een hele mooie uitleg en uh, daar uh, doe ik nu even uit mijn hoofd een uittrekseltje uh, uit in 1977 is de zomertijd ingevoerd en dat was vanwege de oliecrisis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 we zitten ja, al in het in de zoveelste kans. jaar. Dus de zes, zevende editie in deze vorm. Ja. Ja, zeker. Maal negen ondernemers uh, per jaar. Ja. Dus uh, uh, ja. uiteindelijk komt iedereen wel een keer aan bod, denk ik. Nou ja, <laughs> ja. ja. Oh, ja ik, ik weet ook wat het. Uh, nou, ja, niet persoonlijk. Maar uh, wat het doet zeg maar, met degene die dat uiteindelijk is geworden. Die ondernemer van het jaar is geworden. Die een prachtig beeld uh, mee naar huis ja. krijgt. Uh, dat, is, dat is wel een wisselbeker. Hè? Ja, Haring Meisjes een Wisseltrofee. Het haar, precies, Klopt. Wisseltrofee. Dat gaat dan weer terug. Er zijn ook winnaars die.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 En het is ook inderdaad gewoon een, een aanwinst voor Zandvoort en een prachtige zaak. Ja, zeker. Ja. Het is, het is een, een, een prachtig punt geworden. Ja. En hoe ook er gemopperd is door zoveel mensen over he, toen dat uh, gerealiseerd ging worden, kan ja. je toch wel stellen dat dat hele gebouw een, een prachtig stukje Zandvoort is geworden. Zeker. Het past in, in, uh, in het geheel. En uh, ja, ik, ik vind het uh, persoonlijk is dat natuurlijk. Iedereen is blij het plein nog. Sorry? Nu de rest van het plein nog. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Er, moet, er moet nog wel wat gebeuren. Ja, het is nog niet klaar. Ja, ik wil het verder niet politiek maken. Maar het is een hartstikke mooi pand geworden. Ja. En, uh, dus ja, het is een prachtige plek. Dus laat het, uh, laat het plein dan ook daar uh, straks conform die uitstraling uh, ja. uh, helemaal rond uh, weer worden. Zeker. Ja. Goed. Nou, oh. categorie overig. Uh, certainty Race Team van het circuit Park Zandvoort. Fotostudio Zandvoort en Zandvoort Makelaars.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 en het is, heeft hij inmiddels al laten weten meer dan een race team. Dus dat gaat hij komende week in de krant vertellen wat hij nog meer allemaal doet. Ja, maar hij is maar ook, ook aangedragen ja, dat voor de nominatie. Ja. Ja. Ze, hebben, ze hebben ook incentives en uh, events uh, wat ze doen. Dus dat ze even, als, als korte toelichting. Dan gaat ze ja. hij zelf maar meer vertellen wat ja. hij doet. Maar het is, ja. dus, het is niet alleen maar certainty race team. Het is ook certainty als totaalbedrijf. Events en incentives. Uh, race, race incentives doen ze. Uh, dus, uh, waar het is dan uh, dat het. Uh,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 maand is het mooi weer, is een dorpsfestival en dan ja. regent het. Ja. Ja. Daar dat hebben wij gelukkig niets over te vertellen over het ja. weer. Zo hebben we het er ook het altijd aan. over. Ja. We ja. hebben dat geen invloed op, dus nee, we kunnen maar goed alleen op, proberen mee om te gaan. Een grote puinhoop als dat. Zo ja. Maar de mensen die het gala komen, die, die komen uh, dat zien we elk jaar weer meer toenemen. Ja. Uh, die komen opgedeerkd en wel uh, in jurk, in pak. Ja. Uh, Haar netjes. Uh, netjes. Uh, ja, En dan loop je door de storm uh, richting ja. de haven. Dat is dan wel eventjes... Uh, <laughs> dus we hadden het al over. Misschien moeten we ergens een veun bij de garderobe neerleggen, leggen, of dat mensen wel even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 Per jaar kan ik mijn smoking aan? En dit is er één van. Helemaal. Nou, dus. ja, dan <laughs> ja. Ja. nou uh, wij uh, gaan erbij zijn uiteraard, uh, want ik denk dat de radio er sowieso bij zal zijn hè, voor ja. het verslag uh, van uh, daar, hebben we al contact, daar hebben we al contact ja, is al over, contact over dus geweest, jouw, dus dat ja. komt goed. Ja. Heel veel succes met het tellen van de stemmen en uh, het, uh, nou ja, het verwerken daarvan, want het is best al een klus, denk ik. Ja. En, uh, Zeker. Nou, ja. Graag tot de volgende keer. Mag ik dus nog één uh, uh, dingetje mag een Heel kort, zeggen? Heel kort, want Zeker. Uh, uh, de avond is voor. Alle Zandvoortse ja, ondernemers. Uh, soms hoor ik achteraf nog wel eens van een ondernemer. Ik heb geen uitnodiging gezien. Krijg je niet je bent er. Uh, nou ja, er zijn uitnodigingen, maar die worden per mail verstuurd. We dus hebben fysieke uitnodigingen. En dan toch uh, kan het zijn dat je iets mist. Als je Zandvoortse ondernemer bent, dan ben je van harte welkom. Kom Op gewoon. donderdag 14 november in de haven van Zandvoort. Ja. Inloop vanaf half acht. Hartstikke goed. Dank je wel.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 Play.